Ruim duizend hardnekkige verkeersovertreders... hebben van de politie Oost-Nederland een waarschuwingsbrief gekregen. Als ze nog een keer worden betrapt, moeten ze op cursus bij het CBR. Volgens de politie is de kans groot dat mensen die vaker boete krijgen... betrokken raken bij ongelukken. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, met veel wolken en soms wat zon. De temperaturen liggen net onder het vriespunt. Vannacht opklaringen en heel koud, het wordt min 5 tot lokaal min 12. En morgen overdag blijft het licht vriezen.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 twee je 2 alarmcentralen, wil de politie brandwerf uh, ambulance? Ambulance, en een reddingsboot, ook een reddingsboot. Daar kan je gewoon lekker blij van worden. Heerlijke muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je hoort ik en Wommik uit de jaren 80 met de single teardrops. Wie kent hem niet? Nou, goedemiddag Benno. Ja, Rob. Ja, we hebben een hele speciale voor op zaterdag. Ja, zeker. Ik weet niet of mensen meekijken op de webcam...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 jaar, jij zit nog in, in natuurlijk als burgemeester in het bestuurlijke leven. Ja. Zie je dat er veel eigenlijk, dat mensen 40 jaar voorzitter van iets zijn? Nee, ik, ik denk dat dat echt een unicum is. Het gebeurt niet veel, uh, maar het geeft ook meteen aan hoe ontzettend de betrokkenheid is van alle vrijwilligers bij de uh, reddingsbrigade. Want uh, Ruud is natuurlijk een zeldzaam icoon. Ja. Uh, en, en de voorzitter, uh, extreem lang. Maar er zijn heel veel vrijwilligers. En een aantal zijn hier van het bestuur natuurlijk ja. uh, ook. Uh, dus dat is geweldig. Maar heel veel mensen zijn trouw... Uh, trouw lid, vrijwilliger... Ja. Uh, en actief uh, voor de vrijwillige ja. uh, reddingsbrigade. Ruud, laat het je allemaal maar een beetje welgevallen, ja, hoor. Ja, gaar, <laughs> hoor ja. Ja. Ja. We hebben het over je. Je zit erbij, maar we hebben het over je. Ja. Maar he, knikt maar. knikt inderdaad heel goed. Ruud knikt een heel braaf ja. <laughs> En, uh, en burgemeester, ja, um, nou, je hebt niet heel veel tijd, hebben we begrepen. Je hebt nog een feestje. Precies, dus, dus, Ja, mijn nee, uh, zoon wordt jarig, hè? Ja, dus, uh, ja, die, die wordt pas het. 15. Ja, maar, ja, ja, uh, ja, dat is ja. mooi. Ja, ja. Dus je hebt een house party vanavond, zeker. In huis. Ja, oh, ja. Ja, ja, straks. Dat, uh, ja, ja. Oh, vreselijk. Um, <laughs> um, um, de reddingsbegader valt ook onder jouw portefeuille, misschien? Dus zeker, zeker. En uh, dat, dat niet alleen. Uh, ik mag zelfs de beschermheer uh, oh, zijn. Ja. En dat ja. geeft ook eigenlijk. Hè, dat is niet zo dat, dat ik nou allemaal zo geweldig ben. Maar dat geeft ook aan dat we als gemeente. Uh, gewoon een bijzondere relatie hebben met de reddingsbrigade. En die ja. is er ook. We zijn ja. ook blij hoor dat we onder de burgemeester vallen. Ja. Want vroeger vonden we onder de sportverenigingen. En dan oh. moest je bij de, de ambtenaar altijd maar uitleggen dat je een reddingsbrigade bent. en geen voetbalclub. Ja. Dat is wel een heel verschil. Ja. Dus nu zitten we bij openbare orde. En dat,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 Um, um, meer onder de hulpdiensten gingen vallen? Maar het was wel iets eerder al, maar uh, ja, lang gemoppen van ons was het, Er stond altijd weer verkeerd. En uiteindelijk, maar ik weet niet meer wanneer, maar het was wel voor de beatspop tijd dat we bij Openbare waren horen. Want ja, ja. de beatspop tijd is eigenlijk alles een beetje begonnen bij ons, dat we de EBO gingen doen. En prachtige ja. tijd was dat, zes zondag, en dan 60.000 man op het strand of zo. zo ja, het werd uiteindelijk ook wel een beetje te gek natuurlijk. Dat maar het was wel handen. prachtig, ja. mooi. Wat is wat een veldhospitaal bij ons? Ja ja ja. Dat ja, ja, kwam van, ja. de GMB allemaal opzetten. Ja, ja, ja, gekkigheid. Ja. Dat is gelukkig allemaal een beetje over. Het is nu ja. normaal op het strand. Er is wel eens iemand die wat te veel drugs heeft, of drank heeft gebruikt. Maar de gekkigheid is er allemaal niet meer. Wat, wat Michel zegt is meer een familieaangelegenheid geworden bloemen dan. Ja, overdag, hè? Dat ja. dat. dat overdag is het familiestrand. Ja, ja, ja. ja. ja precies. Ja. En uh, dat is mooi. En dat is een hoop, een Maar dat gebeurde natuurlijk. Dan dan de gemeente ja. ook voor gezorgd. De feesten beginnen pas om vijf uur.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 dat dat die overgaat? Nee, met... met uh, uh, och, die mevrouw... Uh, we hebben het, uh, uh, twee jaar geleden uh, is dat met Ankie Broekers-Knol... Oh, als okay, nemen. Oh, is dit uh, de, ingezet... De, en dat hebben we zo ja. voortgezet. En dat gaat nu eigenlijk twee ja. jaar... En de, de feesten zijn ook een beetje... Ja. Kijk, naar Rustig, de beatpop... Toen was het zondag, hè, En toen hebben we eigenlijk de gemeente uit de hand laten lopen... want toen gingen ze 26 weken lang op vrijdag, zaterdag en zondag feest geven. Ja. Maar dat was enorme inzet voor de politie... en al die mensen, ja. en dat ging niet meer...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 Dank u, Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Goed, ja. als je dat virus eenmaal hebt van de reddingsbegaan... dan kom je niet meer daaraan. Ja, ja, precies. En dan gaat het vanzelf. Ja. Maar het bestuur bij ons vindt ook allemaal al jaren Er gaat zelden mee. Eentje weg, de jongste die we hebben is onze penningmeester. Dat is nog maar een broekje bij onze bestuurders. Die moet zich nog even verdienen. En Die is 75. Ja. Ja. Maar ja, dat is gewoon zo. Ja, de ja, de ja. oude penningmeester was er ook... Uh, van 25 of 30 jaar. of ja, zo. Ja. Ja, dat geweldig. geweldig. Wij gaan naar muziek. Burgemeester, dankjewel voor je komst naar het studio. Gedaan. En uh, graag tot de volgende keer. Zeker weten. Leuk, dank jullie wel. Ruud, gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dankjewel. Joh. Hè. En nog uh, vele jaren daar uh, bij uh, oh. Reesbrigade Bloemendaal. Heel veel jaren.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 Let's celebrate Hier bij ZFM. Dat is uiteraard voor uh, Ruud Kloek van de Race Brigade Bloemendaal. 40 jaar voorzitter. Ruud? Ja. Jonge, ja. Jongen, echt een hele tijd hè? Kun je ja. dat voorstellen, Benno? Nee nou, hè? Eh, Eigenlijk niet. Nee. Ook, ik, ik ook niet hoor. Nee, ja. hij. Oh, oké. Okay.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 En die beslissen eigenlijk wat er gebeurt. En als wij het er niet mee eens zijn, gaan we er achteraf eens over praten. Maar er gebeurt hetzelfde. Ja, ja. Uh, ja, dus we proberen de verantwoording heel erg veel bij de, bij de leden te leggen. Dat, en, dat werkt dat je, eigenlijk ook het beste. Ja, hè? dat je het van jou is, je erbij hoort. En het is niet, ik ben niet de baas, ik ben gewoon het lid. En toevallig moet ik voorzitter zijn. En de andere spanningmeester of vicevoorzitter of, of wat materiaal. Dat is gewoon ja. zo. Ja. Trouwens, de burgemeester, die had het over nieuw materieel. Ja, het is wel een heel raar verhaal. Oh. Ik zat bij een begrafenis van een van mijn zeg maar. Die was overleden en we zitten er aflopen te kletsen. En toen zegt er Herman van Liener, een man, die zegt tegen mij... Wat kosten we eigenlijk zo'n reddingsboot? Ik zeg: dat oh, kost zo, zo veel. Dat krijg je van mij een reddingsboot, zegt hij. Ik zeg, joh, doe het voor normaal. Wanneer was dat? Ja, Wanneer was dat?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 Daar krijgen we de helft van een mevrouw uh, die een legaat achtergelaten heeft. Even de naam vergeten, maar. Elsbeth. Maar wel Elsbeth. En, en, en dan krijgen we de helft van de gemeente. Hm. En, uh, dus ja, we, In zijn... het voorjaar uh, uh, hopen we een nieuwe auto. Daar zijn we nu druk mee bezig. Oh ja, maar dat is dus een vierwiel aangedreven auto? Ja, het wordt het waarschijnlijk een Toyota Landcruiser. Oh die ja. zijn voor het strand het best geschikt, uh, die vierwiel drijven. Ja. Heb je een Landrover of Landcruiser? Hey, Want daar, daar rijden toch de meeste reeksbrigades mee met deze wagen? De meeste reeksbrigades hebben wel uh, Toyota's. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, Zandvoort ja. Heeft, uh, Landrovers, die zijn ook prachtig. Oh. En, uh, ja. Jullie krijgen een Toyota. Is iets te duur voor ons. <laughs> <laughs> nee hoor. Maar, uh, wat, uh, maar had je die boot wel nodig? Dat je, uh, nou, we, hebben, een... we vervangen een boot. We oh. nemen niet een extra boot, maar een oudere boot wordt vervangen.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 Het verhaal van, uh, van Ruud Klok. Nogmaals een hele middag. Zandvoort op zaterdag. Heel veel verrassingen vanmiddag. Dus uh, lekker blijven luisteren. En dan hoor je het vanzelf langskomen. I'm qua è out Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat de relatiegaarde een goed materiaal heeft, Benno. Dus, Zeker. Vandaar ook een nieuwe boot, geheel terecht, Ruud. Dat die er weer aankomt, rock the boat, rijd ik van Forrest. Dit maal van wat een modernere versie van die plaats. Oké. Okay. Ja, Kom hoe was boat. het weer hier naartoe, Benno? Uh, het was koud. Koud?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 Uh, en je bent uh, hoofdcommunicatie, marketing en fondsenwerving bij Reddingsbrigade Brigade Nederland, en dat is in oktober van dit jaar vijf jaar. Is, wist ja, je dat? Ja, dat wist ik. Tijd, oh, ja. Tijd, tijd, tijd, tijd, Ja, Dat nee, uh, je, je niet jezelf een verrassing kreeg. Nee, nee, nee, nee, nee. In dit geval uh, was dat bekend. Uh. Ja, Oké, okay, okay. jij, jij houdt het er wel een beetje bij.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 En dan sluiten we ons erbij aan. Het ja, er was ja. veel te koude wind en de wind zou onderkoeld raken. In de Muiden hadden ze al drie mensen die onderkoeld waren. Oh ja? Dat was eigenlijk voor ons al het alarm. Van, nou, dat kan niet. Nee. Nou ja, Zandvoort doen het ook niet. En dan moeten wij het ook niet doen. Want stel dat je het wel gaat doen, dan komen mensen uit Zandvoort en de Muiden naar jou toe. Ja, ja, en als er wel wat fout gaat, weet je, dan sta je voor op de krant. Dat, dat, als gebeuren dat... het niet doen, doen wij het ook ja, niet. Ja, maar er gebeurde elders in het land. De een ja. deed het wel, de ja. ander. En... Nou, het kan ook wel. Maar weet je, als je zulke grote aantallen als in Zandvoort en de halen, en in Schevelingen, ja. dan, dan, uh, dan kan het niet.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 Uh, heel simpel. Het regende ook Het ja. begon te biechten en te dingen. dan maakt natuurlijk je kleren ook kletsen ja. als je op het strand ja. ligt. Ja. Ja. Ja. En denk ook aan de faciliteiten omheen. Hè. In Zandvoort wordt een podium neergezet. Geluidsinstallaties. Het ja, is gewoon een zonde van de spullen. Dat ja. gaat gewoon kapot. Ja, precies. Even heel wat anders. Uh, Ruud, uh, Ennis. Uh, Ruud had het over. Uh, er komt een nieuwe boot.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 En eigenlijk al heel snel, ik denk langer dan 40 jaar geleden... besloot men om onder andere de Nationale Renningvloot. Ja. In die tijd nog een iets ander type vloot. Maar vanuit de renningsgade te organiseren. In der Muiden een depot te maken voor opslag. Met Karel Kras. Met uit Karel Krat, Kras, zeker, uit Zandvoort. Een depot te maken waar onderhoud gedaan werd. Maar waar uiteindelijk ook materiaal voor renningsbrigades onderhouden kon worden. Gedeeltelijk regionaal, maar ondertussen voor het grootste deel van het land...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 Snelheid en kwaliteit. Uh, en dat betekent dus dat die werkplaats echt groeiend is. Hè. Ondertussen doen we al jaren niet alleen voor geënsbegades materiaal uh, uh, bouwen en onderhouden. Maar dat doen we ook voor defensie, dat doen we voor politie, dat doen we voor brandweer. Heen... Dus heel veel hulpdiensten maken gebruik van die kennis en expertise. Hmm. Zo, nu zul je het druk hebben. Uh, uh, de, de, in dit geval mannen op de werkplaats hebben het druk.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 Uh, en ik vond het wel leuk, want uh, ik zat van de week. We hebben een deel van ons vroeger had reddingsgarde landelijk een tijdschrift. Hè, er was nog ja. geen computer, geen e-mail, nee, geen nee, om het tijdsbeeld te geven. Ik zat dus wat tijdschrift uit 86 door te bladeren. Het hoofdartikel dat jaar of die maand was een discussie: moet uh, CPR, hè, dus reanimatie, moeten leken en reddingsgarde mensen dat wel doen?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 De beperkte hoeveelheid zand op bloem het Bloemendaalse strand. Oh, ja, ja. En het risico dat ook de reddingspost en de paviljoens zouden gaan verdwijnen. Ja. He, dus ook naar de buitenwereld. Dat de reddingspost op een bunker is gebouwd. Ja, ja, maar, het ja, maar het Duin de was, was dat af... Onzeer van oh, okay. die bunker is dat onderaan toe kwamen wachten. achter. Maar... Ja. Ja. Nee, maar dus ook in de media stroomt hij niet om te zeggen waar het op staat. En ik denk ja. dat uiteindelijk dat we er allemaal beter van worden. Het laatste wat ik wil noemen, vond ik dan wel grappig. Dat is dan misschien ook wel familie. En dit is een landelijk blad. Um, een jaar later, 88, kan dan toch uh, de zus lief niet laten om te melden dat voorzitter Kloek een zonnestudio heeft geopend oh, ja, met een telefoonnummer. Ja, ja, ja. En dat men daar uh, allemaal terecht kan. Uh. 88, dus dat 88, werd als sluikreclame ja. nog even in de ja, joh, Nederland gedeeld. Ja. Heb je die nog steeds? Nee, zo die heb ik in 2003 weggegaan. Oké, oké. Vijftien jaar gehad.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 of als het personeel van de ambulance opgehaald moet worden, weggebracht worden... want hun zijn druk bezig met dat leven te redden. Ja. En dat is omgekeerd ook. Ja. Als er bij ons wat gebeurt, dan komt Zandvoort direct helpen. Vragen mm. niet, maar die komen gewoon en, en zo gaan het samenwerken. Ja. Perfect. Ja, nou, dat, dat klinkt goed. Want ja, we zien natuurlijk op, uh, dat kan iedereen op internet zien... die P2000-meldingen ja. dan vaak is de strand... de alarmploeg van ja, ja. Zandvoort wordt dan... Uh, uh, regelmatig gealarmeerd, zelfs op deze dagen ja. als dit. Um, maar ja, bij jou is het, aan jouw kantje is het al vaak nog rustiger natuurlijk. Jullie ja, bij... we hebben wel wat rustiger, maar we hebben ook die meldingen wel, maar minder dan Zandvoort. Ja. Dat de dorp er heel bij zit ja, ja, precies. Maar dan is het... Uh, ja, je kan het, uh, het is dan niet zo dat jullie zeg maar, zien van de alarmploof van Zandvoort, uh, die gaat eruit...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 of ze de uh, auto beschikbaar wilden stellen... Okay. om hulpverlening te doen. Want op Zandvoort is er iemand toegewezen... Ja. die al 20 minuten op straat lag. Nou, bijna een, bijna een uur. Of een uur, kunnen <laughs> ja. gaan. En, en die hebben diegene opgepikt... en naar het ziekenhuis gebracht. Okay. En dat is natuurlijk een mooie taak van de gaan Die spullen ja. hebben we toch. En hun hadden helemaal, is, uh, hoe heet het, uh, Lars erbij. Nou, die is uh, de uh, avondhoofd van verpleegkundige van, <laughs> ja. van het ziekenhuis. Dus een betere bemanning wel ze niet kunnen hebben ja, op die maar, auto. Ja, ja, ja. Nee, dat, maar dat is dus fijn. Want jij zegt zand voor Bloemendaal. Maar eigenlijk is dat in de hele regio zo. Hè. Wij zijn al heel vroeg als regio hebben we ook bedacht... Hè, we moeten als renningsbegades met elkaar samenwerken. Hè. Dus met Ruud uit, de, uit Bloemendaal en Kees Buis uit Emuiden. Ja. En ja, alle vaste mensen is men toen eigenlijk begonnen... met de samenwerkende renningsbegades Kennemerland. Ja. En eigenlijk is dat het model geweest... waarop nu in heel Nederland in elke regio... Hè, op veiligheidsregioniveau... de renningsbegades met elkaar samenwerken... om nou, ja, gezamenlijk richting de brandweer, de politie, andere hulpdiensten... Uh, nou ja, sneller te kunnen, kunnen nou ja, overleggen, onderhandelen en, en afspraken te maken. Ja, ja. En hoe gaat zo'n voormelding zo dan eigenlijk? Krijg, gaat het, uh, dat komt denk ik uit de meldkamer van Halen ja, vandaan. Meldkamer balans, En, en, die... en uh, Maar is, wordt, gaat het via de pages of is het een soort WhatsApp groepje wat jullie hebben? In, in dit de... geval uh, um, een beetje half-half. Er zijn brigades gepaged. Ja. en tegelijkertijd eigenlijk via de, via de WhatsApp groepen ja. meer informeel van... Hey,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 Dat is, dat is waar ons hoofdgebied. Ja, het, het zou natuurlijk heel raar zijn als er op dat moment een melding komt. En we zeggen, één hey, auto is naar, naar Haarlem en de andere auto staat in Utrecht. We kunnen het stel niet op. Ja. Dus dat is altijd de balans die je zoekt met elkaar. Ja. Ja. En Ruud, heb jij alles bemand wat je kon bemannen? Nee, we hebben precies hetzelfde. Die oh, twee auto. auto's die we, nou, de tweede auto was wel paraat. Maar het was niet nodig om in te zetten. We zouden naar...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 Nou ja, goed. Jullie hebben het in ieder geval uh, goed gedaan. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, we gaan. Um... Ja, we gaan nogal weer afsluiten. Nou, nou ik wil ja, dan nog even snel iets, een beetje iets aan rug geven. Ja, op want, ja, of een uh, momentje. Uh, uh, nah, nee, het, is, het is eigenlijk meer <lacht> een grapje. Want, nee, maar het is wel een probleem van Livecards en standweg, is Dat wij heel veel op ons blote voetjes lopen. Oh ja. Um, um, dus ik wil. Um, <lacht> ik vind je in een held. En, en, maar ik wil je dan ook een beetje een held op sokken maken. <lacht> <lacht> Dit zijn. Uh, hele speciale limited edition uh, range brigade sokken Kijk, uh, is het zo uh, ja, dit ja. is uh, dit past iedereen dus ja. dat gaat goed komen ja, leuk ja, dat, uh, nou, ja en ik ga er vanuit dat we gewoon uh, nog 30 jaar uh, samenwerken dat nou, dat moet kunnen ja, moet vast kunnen het ja. virus heb gaat niet meer in je lichaam uit. Ja, Precies. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Zeg, Ruud, gaan jullie binnen de Reddingsbrigade zelf nog een, een feestje voor maken? Aha, nou, nou, we houden wel een feestje, maar niet voor mij, hoor. Oh, oké. Okay. houden al allen. Oh, ja, jullie... Wat voor feestje ga jij houden? Nou, ja, begin van het seizoen, maar we oh, hebben okay. geen afsluiting van het seizoen gedaan. dan is een beetje ingeschoten. Dus we gaan nu maar ruim van tevoren begin van het nieuwe seizoen Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Uh, het uur is alweer voorbij. Ik was er zelf verbaasd over. Dat dus, wel, dat Ja, gezellig geloof gezellig. Ja, precies. <laughs> en... Uh,